Het telecombedrijf heeft een slecht eerste kwartaal achter de rug. De netto-winst halveerde naar 288 miljoen euro. KPN heeft veel last van de opmars van de smartphone en het mobiel online zijn van consumenten. Er wordt veel minder gebeld en ge-sms'd. Dat kost belminuten en dus inkomsten. Ook is de concurrentie hevig.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 Doordat er een verouderd beveiligingssysteem wordt gebruikt... remde de trein vervolgens niet automatisch. De minister wil daarom dat wordt uitgezocht... of een nieuw systeem versneld moet worden ingevoerd. Het aantal aanrijdingen waarbij politieauto's betrokken zijn is gestegen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de politie. In 2010 waren er zo'n 9600 schademeldingen. Jaar eerder waren dat er bijna 400 minder. Bij het overgrote deel bleef de schade beperkt. Vaak ging het om deukjes bij het parkeren. De Raad van Korpschefs probeert de laatste jaren... het aantal schadegevallen met politieauto's juist terug te dringen. Met weer veel bewolking, af en toe een bui. Vanmiddag meer buien met kans op hagel en onweer. Het wordt vandaag ongeveer 13 graden. ANWB Verkeersinformatie. 160 kilometer file nog. En de langste files komt u tegen op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Hoeverlaken en 1brug 8 kilometer. Een stuk verderop tussen Bussen en knooppunt Diemen, 13 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk, alle rijstrokken zijn weer open. Vanwege de drukte op de A1, ook file op de A6, ledenstad muiden 6 kilometer voor knooppunt Maardenberg. Na Amsterdam vanuit Zaandam op de A8, 8 kilometer voor knooppunt Koenplein. En drukte naar Den Haag op de A12, vanaf Utrecht... tussen Blijswijk en Den Haag Centrum, over 11 kilometer.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 NOS Radio 1-journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is bijna zes minuten over negen. Ajax dankt de waarschijnlijke titel aan competitievervalsing. Dat zegt inspanningsfysioloog Raymond Verheijden. Moet hij zomaar eens uitleggen bij ons. Gaat hij ook doen. Eerst naar de haast in Den Haag. Die haast hebben alle politieke partijen, want Nederland moet vooruit worden geholpen. Weer in gang worden gebracht. Maar er zijn er drie die iets minder veel haast hebben. ChristenUnie, D66 en GroenLinks willen het demissionaire kabinet wel helpen. Ze vinden dat er voor 30 april een bericht naar Brussel moet. En dat Nederland de Europese afspraken zal nakomen. Politiek verslaggever Hans Andringa vroeg Carola Schouten van de ChristenUnie. En Wouter Koolmees van D66 hoe zij de kans inschetten dat dit gaat lukken.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 U hoorde het, D66, de ChristenUnie en GroenLinks willen wel meewerken... om in ieder geval iets naar Brussel te kunnen sturen op 30 april. Wij zijn benieuwd hoe de PvdA daarover denkt. Partijvoorzitter Hans Spekman, goedemorgen. Goedemorgen. Want dat is natuurlijk de lastige spagaat waar veel partijen op dit moment uh, in zitten... en mee worstelen misschien wel. Kies je voor het landsbelang of voor uh, het partijbelang. Waar kiest de PvdA voor? Wij kiezen uiteindelijk voor het landsbelang. Daarom wilden wij zo snel mogelijk verkiezingen hebben om zo snel mogelijk uiteindelijk met het nieuw kabinet aan de slag te kunnen. En kijk, wij hebben ook gezien, wij hebben zelf ook plannen gepresenteerd... al, al weken terug, uh, om de, onze uh, land weer sterker te maken. Maar ja, wij vinden het gewoon belangrijk vanuit democratisch oogpunt... dat mensen zich daarover uitspreken. Okay. Want dat gaat nogal niet over wat. Ja, precies. Maar goed, als u zegt wij kiezen voor het landsbelang... dan zou u zomaar mee kunnen gaan met vervoegde verhoging van de AOW-leeftijd. Begrijp ik? Nee, wat wij hebben gezegd, is dat wij... Dat er zo snel mogelijk verkiezingen moeten komen. Want dan kunnen kiezers een uitspraak doen, dan is er een nieuw mandaat en dan is ook heel breed waar iedereen staat. Het gaat niet alleen om die 30 april, maar het gaat vooral om de begroting die gemaakt moet worden voor 2013. Mm -hmm. En als je snel verkiezingen hebt, dan kan je dat met de nieuwe club maken. En met het nieuw mandaat van de kiezer. En dan kan de kiezer zich ook uitspreken of zij echt dat voorstel, bijvoorbeeld, van btw zo goed voorstel vond. Ja. Daar hebben wij dus bewust niet voor gekozen. Wij hebben ervoor gekozen om van de mensen die het meeste geld hebben iets meer te vragen. En daar uh, halen wij weer geld mee op. Wat dit kabinet van Plan was te doen met de Btw. En ook wat de ChristenUnie bijvoorbeeld van plan was. Ja, maar We meneer... maken gewoon een aantal andere keuzes. Ja, maar wanneer Spekman... U wil dus eerst die verkiezingen hebben. Dat betekent niet dat je gelijk dan aan het werk kunt. Hè? We, in Nederland uh, formeren we nogal lang. Um, ja, dat hoeft niet, hè? dat is niet Nee, op dat hoeft niet. Zo, dat je maar daar het kan wel. Je moet er toch rekening mee houden, maar hoe zit het in de tussentijd? Want, ja, je, kan, je kan overal rekening mee houden, maar je kan ook een keer proberen op een andere manier politiek te bedrijven. Zeggen, je moet ja. allemaal over je, uh, je schouder heen stappen en dat dan ook feitelijk doen. Want ook alles wat ik nu hoor, dus ik hoor heel veel dingen, maar ik hoor nog niemand zeggen, nou ben ik dit bereid om in te leven Dat bereid om in te leven? Dat ja. heb ik niet gehoord van D60, niet van de ChristenUnie en ook niet uh, van uh, D60. Hè? Dus ze komen allemaal met hun eigen verkiezingsprogramma. Ja, dat ga je in ieder geval niet realiseren. Dus iedereen moet water bij de wijn doen. Nou, het beste is dat met uh, gewoon een nieuw mandaat van de kiezer. En dat is zo snel mogelijk. Dat is toch helemaal niet raar als het kabinet valt. Uh, nee, dat is waar. Maar Brussel zit wel uh, te wachten op Nederland. En de internationale financiële wereld, de kredietbeoordelaars... kijken naar Nederland. Er moet wel iets komen. Wilt u meewerken? Maar wij werken dus mee door te zeggen, er moeten snelle verkiezingen komen. Oh. En wij hebben zelf al aangegeven, mm -hmm. het, hè, een paar weken geleden heeft Diederik Samston onze plannen gepresenteerd, dat we uiteindelijk uh, toegaan naar nul. Dus helemaal geen tekort meer in 2015. Mm. En, en wat moet er dan, dus dan op 30 het, uh, april naar degelijk, Brussel? En wij hebben de overtuiging dat we daarmee ook Brussel, maar ook de financiële markten uiteindelijk kunnen overtuigen. Dus wat gaat er dan, meneer Spekman, op 30 april naar Brussel? Een A4'tje met een belofte? Ja, nou misschien wel een belofte van alle politieke partijen dat ze uiteindelijk naar die nul gaan. Er zijn er heel veel varianten mogelijk, maar ik vind echt... Maar goed, ik ben echt een democrat en er is een kabinet geval en dan horen de verkiezingen te komen. Ik snap daar een chagrijn over dat na anderhalf jaar mensen weer naar de stembus moeten. Maar ja, dan had dit kabinet moeten doorgaan en dat is niet zo. Hm. Snapt u wel dat er partijen ook zijn die zeggen van ja, maar dat is ons echt te snel. En de nieuwkomers uh, zeggen van uh, niet eind juni. Ik snap het allemaal, dus, dus uh, ja, dat zal vanmiddag of vanavond ook wel in het debat komen vanuit uh, Diederik Samson. Alleen de vraag is wat nu het zwaarst moet wegen. Moeten we tempo maken met elkaar uh, of niet? Kijk, we moeten ook niet eindeloos blijven ruzieën. Uh, maar, en, en zelfs als het septemberverkiezingen zijn, ja, dan moet er nog harder gewerkt worden om het rond te maken. Het gaat uiteindelijk om de begroting 2013. En toen ik in de Kamer kwam, uh, was het ook op een ongelukkig moment gevallen. Kabinet Balken en de daarvoor. Uh, en toen was het zo dat ik zelfs nog in januari de begroting sociale zaken voor dat jaar uh, heb gedaan. Terwijl je dat normaal in december doet. Hè. Dus er kan best wel geschoven worden. Niet alles is aan ijzeren gegoten, maar die begroting voor 2013 is cruciaal. En daar zijn we toe bereid om dat met elkaar te doen. Maar het liefst met de nieuw kiezismandaat. Ja. helemaal niet nou heeft u snel geschakeld, meneer Spekman. Uh, want er zou een open verkiezing uh, worden gehouden <coughs> bij de PvdA... waar iedereen zou kunnen meedoen om uh, lijsttrekker te kunnen worden. Uh, ja, en en ook iedereen zou kunnen meedoen... Ze mogen meestemmen. Ja, precies. Uh, zogenaamde primaries. Ja. Daar ziet u nu van af. Waarom is dat? Ik ben nu negen weken voorzitter. Er is heel veel gebeurd. Uh, onder andere ben ik met die commissie gestart uh, bij ons... om die open voorverkiezing voor te bereiden. Maar dat werk is gewoon nog niet af. Dus dat red ik niet, nu er uh, gewoon uh, nu al verkiezingen komen. Hè. Dus zelfs als het september of oktober kan zijn, uh, die commissie, die club met al dat voorbereidende werk, dat we moeten stembussen organiseren, dus het is een heel georganiseerde komt niet zomaar uit de blauwe lucht vallen. Dat is gewoon simpelweg nog niet af in die negen weken. En dat is op zich niet raar, maar ik vind het jammer. Dus wat we nu gaan doen is gewoon hetzelfde als, eigenlijk als altijd. En dat is een interne uh, lijsttrekkersverkiezing en die hebben we opengesteld op 4 mei. Dus het is voor u te snel gekomen en niet omdat Lodewijk Asscher zegt, ik doe niet mee. Nee, helemaal niet. Nee, want ik ben echt zeer voor die open voorverkiezing. Dus die schuif ik ook niet weg in de vergetelheid. Uh, wij gaan gewoon door met die club om die primaries naar het Frans voorbeeld te organiseren, ook in Nederland. Alleen deze verkiezing komt daarvoor echt te snel. Voorzitter van de Partij van de Arbeid, Hans Pekman, Dank u wel. Graag gedaan. Wij gaan nog eventjes naar Mark Robin Visser. Die is... Uh in Den Haag. heeft zich inmiddels, denk ik, twee verdiepingen laten afzakken. Dan ben jij bij de parlementaire collega's. Maar op. Ik ben weer uh, inderdaad op de burelen van de NOS, waar ik vanochtend uh, om zes uur ook begonnen ben. En toen was het net of, alsof hier een bom ontploft was. Zo'n ontzettende bende was het hier. En dat komt natuurlijk omdat de mensen hier nog tot laat gisteravond hebben doorgewerkt. Er stond bijvoorbeeld in het keukentje een enorme stapel afwas en die is bijna weggewerkt. Goedemorgen. Goedemorgen. Het was wel erg hier, hè? Ja. ja. Dus u heeft echt hard uh, de hele ochtend al staan het stoppen hier. Ja, Sorry, dat is een beetje droog. Ja. Maar ja, dat heb je natuurlijk bij uh, dit soort gebeurtenissen uh, in Den Haag. Dan, moet, dan is het meteen alle hens aan dek. En uh, uh, ik ben ook heel benieuwd hoe het in de loop van de dag hier verder gaat. Ik kijk even bij juffrouw Tieneke aan, aan het bureau. U bent van de Gupjes, u heeft een grote kom met oh, Gupjes staan. Ja, zeker, ja. En u, doet hier, uh, u, u regelt wie waar naartoe gaat. Dat klopt. Alles. Dus ik zie hier op, de, op het beeldscherm allemaal ja. de, de verslaggevers staan. Dit is de Hoe planning voor de cameraploegen, dit is voor de verslaggevers, voor de hele drukke dag. Ja. Uh, we gaan veel live vandaag, dus ik heb heel veel ploegen nodig... En u moet dat allemaal indelen? En dat uh, regelen we. Regelen. En moet u nou ook nog extra mankracht, menskracht uh, regelen voor zo'n dag als vandaag? Dat, die is er al, ja zeker. Al. Ja, we hebben nu al een regisseur die ja. normaal pas uh, in de middag komt. En uh, iemand om te monteren en ja. die in de studio kan helpen. En een extra vroege radiotechnicus. Ja. Ja. Precies, die is er onder andere voor mij hier gekomen. Nou Veel succes vandaag. Ik loop nog even naar mijn collega Marcel Bril. Die uh, weer achter zijn bureau. We hebben hem vanochtend al meerdere malen in de uitzendingen gehoord. Marcel, voor jou ook een drukke dag vandaag? Ja, toch wel. Ja. Ja, ja, gelukkig zijn er ook uh, voldoende collega's die kunnen helpen. Want ik ben uh, vanochtend vroeg begonnen. Ja. Ik begon met jou. De eerste woorden die ik deze dag uitspraak, die heb ik tegen jou uh, uitgesproken. Ja, ik voel me zeer vereerd. Ja, dus het was al om uh, kwart over zes, dacht ik. En dus... en tot hoe lang moet je dan door vandaag? Ja, Het hangt er een beetje vanaf. Ik uh, denk dat ik niet het hele debat dat pas om twee uur begin uh, afgaan uh, maken zoals het dan heet. Ik ga dat gewoon thuis volgen via de radio en via de televisie. Ja. Want anders wordt het ook wel een beetje veel. Want de afgelopen dagen was het heel druk en de komende tijd is het nog heel erg druk. Dus ja, uh, ik weet niet precies wat mijn eindtijd is, want die hebben we hier eigenlijk niet. Uh, we weten, we hopen soms dat we op tijd naar huis kunnen. Dat kan vaak wel, ja. maar uh, vaak ook niet. Dus ja, ik ben even benieuwd uh, hoe lang ik hier nog moet blijven en uh, of er uh, nog uh, hulp van mij verwacht wordt. Ja, en, en die arme mevrouw die moet daar maar blijven afwassen in dat keukentje. Ja, ja, ja. ja. ja jullie kunnen toch zelf af en toe ook wel eens wat doen. Ik dacht dat jij dat uh, moest doen. Nee van, hoor, ik kom hier alleen maar even kijken om te zien hoe het gaat. Nou, Marcel, uh, de presentatie in Hilversum, die had toch een heel ander idee. Die dacht dat jij dat moest gaan doen. Oké, okay, nee. nou, misschien dat we daar ook heel Lara nu ook, die vindt dat misschien ook wel een goed plan. Nou, ik zal kijken of ik me hier nog nuttiger kan maken, Marcel. Zullen we het samen doen? Zal ik er nog even bij blijven dan? Ja, goed, dan gaan we samen afwassen. Het is wel leuk eigenlijk hier, ook met het huis voor de democratie boven en zo. Ja, jij was hoop te Jij was ik krank. Ja, ik was liever. Oh, nou ja, dan komen we er zo wel ja. uit, denk ik. Die oneenigheid. Nou, goed, daar de taken je zijn je verdeeld. We zijn eruit hoor, Lara. Oké, okay, gelukkig. Tot nog iemand ergens uit vandaag in Den Haag. Ajax wordt kampioen door competitievervalsing. Inspanningsfysioloog Raymond Verheijen legt straks uit hoe dat zit. Eerste verkeersinformatie bij de AWB. Kees Kwaks. Een kleine 100 kilometer is er nog over van deze dinsdagochtend spits. Wat regen aan het einde. Het heeft de spits niet al te zeer in de weg gezeten. Wat langere files staan nu nog op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. 8 kilometer tussen Hoeverlaken en Eembrugge. Een ongeluk op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam zorgde voor veel vertraging. Er staat nu nog 8 kilometer tussen Bussum en Muiderslot. De rijstroken zijn weer vrij. Dat zorgt ook voor vertraging op de A6, ledenstad Muiden. Er staat nog ruim 9 kilometer tussen Almere stad en knooppunt Muidenberg.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 Goedemorgen, meneer Verheij. Goedemorgen. Dat heeft dus helemaal niets met de kwaliteiten van trainer en spelers van Ajax te maken, begrijp ik? Ja, het heeft alles te maken met de kwaliteiten van, uh, van Ajax en, uh, en de trainers en de spelers. Alleen wat we gevonden hebben is dat uh, bij een onderzoek van 27.000 wedstrijden... dat uh, als teams slechts twee dagen rust hebben tussen wedstrijden... zij ineens 40% minder kans hebben op het winnen van wedstrijden... En dat uitzicht met name dan in het laatste half uur van die wedstrijden, op het moment dat zij ineens 75% meer tegengoals krijgen en ineens 70% minder kansen hebben om te scoren. Hetgeen duidelijk laat zien dat die spelers dus in, in het laatste half uur vermoeid uh, raken. Uh, ja, en dan, dan kun je maar één ding concluderen dat er sprake is van competitievervalsing. En competitievervalsing, vindt u dat niet wat zwaar uitgedrukt? Uh, nee, nee. Is niet, niet uh, meer kijk, competitieve waar beïnvloeding? We, uh, waar we uiteraard uh, naar streven, en dat is ook iets wat FIFA en UEFA uh, hoog in het vaandel heeft staan... is dat uh, is fair play en dat alle, alle teams gelijke kansen hebben om, uh, om wedstrijden te winnen en om kampioen te worden. En uh, op het moment dat uh, het ene team veel vaker wedstrijden moet spelen met maar twee dagen rust dan het andere team... Ja, dan, dan is het duidelijk sprake van competitievervalsing. Maar dat heeft toch, meneer Verheijen, ook te maken met prestaties in seizoenen daarvoor... waardoor je bijvoorbeeld in de Europa League speelt of in de Champions League? Absoluut, ja hoor. Europa, Europa Cup voetbal, dat is iets wat je uiteraard verdient in, in de jaren daarvoor. Ja. Uh, dus dat is op zichzelf natuurlijk iets fantastisch. En waar UEFA en de FIFA nu eigenlijk voor zouden moeten zorgen... is dat de nationale competities en de Europese competities hand in hand kunnen gaan... En dat er altijd minimaal drie dagen rust is tussen wedstrijden, zodat beide competities elkaar niet negatief beïnvloeden. Ja, of clubs moeten zorgen voor een bredere selectie. Nou ja goed, uh, wat je uiteraard zou willen in de ideale situatie is uh, dat je binnen je selectie een sterkste team hebt. En dat uh, dat team met de beste voetballers zowel in de competitie als in de Europa League uh, de wedstrijden kan spelen. Alleen hmm. ja, in de huidige situatie met, uh, met deze competitievervalsing is dat niet mogelijk. Nee. En dan zie je dus ook vervolgens dat uh, de, de, de grote clubs in Engeland... inmiddels het Europa Cup voetbal al links laten liggen. Door gewoon met een b al te spelen. Ja. Meneer Verheij, de telefoonlijn kraakt. Wat, zit u in bij een beeldscherm in de buurt? Of? Nee hoor. Bij iets anders, een spiekertje? Nou. Dan moeten we het zo nog even doen, uh, want we willen toch ook nog even naar het EK kijken. Uh, de kwalificatiewedstrijden uh, en natuurlijk straks het, uh, uh, het, het EK zelf. Um, als u naar dat speelschema kijkt, uh, nou laten we maar naar Nederland kijken dan. Is dat gunstig of ongunstig voor Nederland? Nou, het aankomende EK is, uh, is, is prima, omdat daar altijd uh, drie dagen rust uh, tussen de wedstrijden zit. Dat is goed geregeld. Al ja, alleen de kwalificatie voor het, uh, het volgende WK en EK... Uh, daar hebben UEFA en FIFA nu het plan om, uh, om clubs uh, kwalificatiewedstrijden te laten spelen met maar twee dagen rust. Ja. Uh, ja, en dan, uh, dan, dan gaat ook daar de competitievervalsing een rol spelen. Omdat teams die dan de tweede wedstrijd uit moeten spelen, met slechts twee dagen rust en ook nog eens een reis in de benen, ja, die zullen, die zullen uh, zeer, zeer benadeeld worden. Nou, goed. Kijken of dat aankomt bij de internationale voetbalorganisaties. Raymond Verheijen, hartelijk dank voor je uitleg. Het is acht minuten voor, half tien. Nu luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Steeds meer boerenbedrijven dan halen een deel van hun inkomsten uit nevenactiviteiten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS, deze week. Het aantal stijgt zelfs explosief. Vooral de kleinere boeren verdienen iets extra's met bijvoorbeeld feestjes en partijen, paardenopvang, vergaderingen. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging op bezoek bij V en kaasboerderij De Hoeven in Haastrecht. Wat krijgen ze nou te eten? Dit is uh, krachtvoer. Niek en Willemijn. Dit is een boerderij voor uh, educatie. Hè? Stadse mensen die hier komen. En helemaal niks van het boerenbedrijf snappen. Nee, dat klopt. De, de kinderen uit de, de grote stad die komen dan met de neus dicht hier En dan uh, zeggen wij wel eens tegen hun. Van, uh, wij vinden het eigenlijk in de stad erg stinken. Uitlaatgassen en et cetera. En dan uh, beginnen de kinderen toch uh, na te denken. En ja. En dan uh, gaat de neus open en is er niks meer aan de hand. Nou, dit bedrijf telt 140 melkkoeien. Maar uh, sinds een aantal jaren wordt er een hoop omzet gemaakt uit uh, andere zaken. De hooiberg, dat is zoiets. We hebben een uh, hooiberg, een uh, oude hooiberg waar vroeger het uh, hooi werd opgeslagen. Zou we er even naartoe lopen. lopen we even naartoe. Die hebben we omgebouwd uh, tot uh, ja, feestvergaderlocatie. Uh, je wilt toch niet zeggen dat hier serieuze heren komen met een stropdas... die dan gaan vergaderen in de Hooiberg? Ja, dat is precies wat we bedoelen. Ja, dat is gewoon een hartstikke mooie zaal, hè? Ik dacht natuurlijk aan Swiebertje met uh, die berghooi. Ja, nee, die is hier niet meer te vinden. Wel nog wat pak stro bovenin, maar verder uh, is het echt een, uh, ja, een vergaderfeestlocatie. Allemaal potten en pannen. Daar kunnen de mensen hier zelfs koken. Ja. Nou, dat is uh, één tak van het bedrijf. Dan hebben we de kaaswinkel. Hé, hey, kijk, er komt weer een klant. Alleen maar kijken, hè? <laughs> nou, de kaas die daarachter uh, ligt, dat is, uh, is uh, alle eigen gemaakte kaas. Op elke kaas staat uh, de datum, denk ik, hè? Ja. 12 maart, 10 maart. Wat zijn de oudste? Uit december 2009 is onze oude kaas. God, dus jullie hebben hier soms wel uh, 100 mensen over de vloer... Ja. Hoeveel omzet komt er nou inmiddels uit die nevenactiviteiten? Ongeveer 40% van uh, ja, alle opbrengst komt wel uit de nevenactiviteiten. U had het net over uh, vooroordelen van mensen die hier uh, te gast zijn. Nou ja, de allereerste vraag die altijd gesteld wordt, gaan de koeien nog naar buiten? Omdat het idee bij heel veel mensen toch leeft dat die koe buiten uh, veel beter af is dan binnen. U bestrijdt dat? Ten dele. Uh, ik wil uh, benadrukken dat er eigenlijk niks goed en niks fout aan is. U zegt die grote moderne stallen, die zijn ook hartstikke goed voor die beesten. Zonder meer, zonder meer. want uh, er wordt gewoon heel veel geïnvesteerd op, uh, op diercomfort. Wat is nou nog zo'n vooroordeel? Dat het hier altijd stinkt. Dat... Uh, nou ja, dat stinkt. Uh, het ruikt hier niet naar Oude Cologne. Klopt. <laughs> uh, ook niet iedereen houdt van Oude Cologne. Dus ja, iedereen heeft zijn eigen idee daarin van uh, wat is lekker en wat is niet lekker. Maar misschien ook een, een idee van, uh, dat het uh, altijd uh, een rommeltje is op een boerderij. De mensen moeten tegenwoordig zoveel en uh, alles gaat maar door. En uh, wij kunnen ze erbij helpen om hier uh, tot rust te komen. De agrarische sector is heel belangrijk hè? in voedselvoorziening en, en noem maar op. Kijk, in een tijd van wilde dan uh, lijkt alles vanzelfsprekend. Maar uh, in het verleden, nu en vooral in de toekomst dat uh, wij als uh, voedselproducerende sector... Uh, ja, gewoon een heel belangrijke rol hebben. En dat is uh, mooi als je dat de mensen mee kan geven. Daar gaat hij hoor. Jeroen Schutteijzer, op dat rector. Minister Schultz van Verkeer wil van ProRail weten. of er op het spoor vergelijkbare situaties kunnen voorkomen. als bij het treinongeval van afgelopen weekend in Amsterdam. Dat schrijft ze in een nieuwe brief aan de Tweede Kamer. Daar gaan we over praten met vakbondsbestuurder bij FNV Spoor, Roel Berghuis. Goedemorgen. Goedemorgen. De minister wil duidelijkheid van ProRail. Um, heeft u die duidelijkheid wel? Uh, weet, u al, nee. weet u hoe de situatie is op het spoor? Nee, niet. ik, ik vond ook, uh, deze brief ook wat beter dan de brief die zij gisteren aan de Kamer heeft uh, gestuurd. Want dat vond ik allemaal wat volbarig om uh, te verwijzen naar uh, dat uh, de machinisten door uh, rood in gaan. Ja. Maar deze vraag is natuurlijk veel belangrijker. Want op het moment... Uh, dat het over zeg maar, de ATB-verbeterde versie, hè, dat is het automatische kreinbeïnvloedingssysteem. Uh, als die er niet heeft gelegen, uh, ja, dan, dan is dat natuurlijk wel een probleem van, van ProRail. Omdat die over de infrastructuur gaat. Hm. Ja, Maar ik vroeg het u eigenlijk, om, is het niet raar dat de minister uh, die duidelijkheid wil over een situatie op het spoor? Moet die duidelijkheid niet gewoon overal beschikbaar zijn? Ja, nou, ik heb begrepen uit, uit eerdere stukken van, het, van de minister aan de Kamer. dat er uh, 1200, op 1200 risicovolle plekken. dat daar de ATB verbeterde betere ligt. En dus op 3500 plekken niet waar de zijnen staan. Uh, en ja, het is wel raar dat de minister dat, uh, dat zelfs niet weet. Dat vind ik ook. Ja, ja uh, hoe, hoe zou dat kunnen komen dat de minister dat niet weet? Is dat niet wat nalatig van haar? Dat ze daar niet weg eerder onderzoek naar heeft gedaan? Want de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft daar ook heel lang om gevraagd. Ja, nou, dat, dat vind ik dus ook. Uh, dat de minister dat, dat moet vragen aan Provoel en volgens mij moet die duidelijkheid er gewoon heel snel kunnen komen. En dat het is helemaal niet aan een onderzoekbureau of wie dan ook die, die dat moet doen, maar uiteindelijk uh, zal die minister de volgens mij zo uh, moeten kunnen oplepelen en, uh, en Provoel zeker. Ja. Feit dat dat op 3800 plaatsen zei u, hè, geloof ik dat dat er 3500. nog 3500 er nog niet ligt. Uh, vindt u ook dat dat met hoogste spoed veranderd moet worden? Ja, dat vind ik wel. En, en zeker als uh, de, de heer Pieter van Vollhoven gisteren in het programma Nieuwsuren. Uh, eigenlijk zegt dat, dat uh, treinen, het rijden van de treinen qua veiligheid een soort van casino aan het worden is. Ja, dat kan de, de spoorsector echt niet hebben. De, dit soort uitspraken maakt het personeel, maar ook de reis natuurlijk volstrekt uh, onzeker. En, en ik vind dat dat niet kan gebeuren. Dus ik, ik vind dat de minister heel snel moet ingrijpen. door uh, op alle plekken die uh, risicovol zijn, maar misschien wel op meer dan die plekken. Een altijd een betere versie moet komen. Goed. Hartelijk dank voor uw commentaar. Uh, Berghuis van FNV-Spoor. Zo waren we zijn er aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 journaal voor dit moment. Wij wensen u nog een hele fijne dag. Bijvoorbeeld met Sven Koekommans. Sven, goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Ook. Wij kijken vooruit naar het debat vanmiddag in de Tweede Kamer. En we maken uh, een an, wat andere balans op van het slagveld in Den Haag. Want de vraag is: als die Koendous-coalitie, waar jullie het ook al over hadden. wil meestemmen uh, met het kabinet, waarom moet het dan eigenlijk naar huis? Uh, daarover gaan we zo meteen praten. En verder, uh, wij denken dat wij het lastig hebben in Europa... maar het kan allemaal nog veel erger. De Hongaarse premier Viktor Orbán, die hele aardige meneer... die gaat vandaag naar Brussel om zijn hand op te houden... voor een lening van maar liefst 20 miljard euro. Vraag is, gaat hij dat geld krijgen en onder welke voorwaarden dan? En de Piratenpartij gaat meedoen, ook in Nederland... straks bij de verkiezingen en willen dus... dat de verkiezingen in september worden gehouden. Dat en meer. zometeen in Goedemorgen Nederland... eerst nu het nieuws van exact half tien. Hier is Dorad Megens. Radio 1. KPN gaat de aangekondigde reorganisatie versneld doorvoeren. Eind volgend jaar al en niet pas eind 2015... Er moeten er 4.000 tot 5.000 banen zijn geschrapt. En dat is ongeveer een kwart van alle banen in Nederland. KPN heeft een slecht eerste kwartaal achter de rug. Het bedrijf heeft veel last van de smartphone... en het mobiel online zijn van consumenten... wordt daardoor veel minder gebeld en ge -smst. In Koog aan de Zaan is een bestelwagen zwaar beschadigd geraakt... door een explosief. Politie gaat uit van een aanslag... En resten van het explosief gevonden. Toen de bestuurder met de auto wegreed, was een knal te horen: de man bleef zelf ongedeerd. De banden en de ruiten van de wagen zijn kapot. Ook andere auto's in de omgeving zijn beschadigd geraakt. Een verkiezingsdatum is er nog niet, maar de politieke partijen zijn al wel bezig met het kiezen van hun lijsttrekkers. Bij de PvdA kunnen kandidaten zich melden als ze het willen opnemen tegen fractievoorzitter Samson. Bij de VVD heeft het hoofdbestuur Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker. Ook daar kunnen zich nog tegenkandidaten melden. De missionair premier Rutte debatteert vanmiddag in de Kamer over de val van zijn kabinet. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB verkeersinformatie: 90 kilometer file staat er nog op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Bij Amersfoort Noord en Eenbrugge 3 kilometer. Opnieuw een aanrijding nu naar Amsterdam. Daardoor vielen tussen bussen en Knoop in Diemen ruim 13 kilometer. Bij Diemen zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer naar Amsterdam kan vanaf knooppunt Eemnes nu beter omrijden. Via de A27, de A12 en de A2. Zorgt ook weer opnieuw voor een lange file op de A6. Lelystad richting Muiden. Tussen Almere stad en knooppunt Muidenberg bergruim 8 kilometer. En naar Den Haag nog langzaam rijden en stilstaan op de A12. Vanaf Utrecht komend tussen Zoetermeer en Den Haag centrum over 10 kilometer. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Verkiezingen voor of na de zomer en nieuwe coalities. het debat met dimensionair premier Rutte moet het duidelijk geven, van, hij het, hij het geven vanmiddag. En uh, let op, ook bij ons wil de Piratenpartij meedoen. De Europese Commissie en de Europese Unie beslist vandaag of het noodleiden de Hongarije een lening krijgt en het ochtendhumeur van Ton Kas. Het is twee over half tien. Dit is de Karo met Goedemorgen Nederland. GELUIDEN. Marielle Beers is vanochtend in Venlo. Voor een goed gesprek over politiek, de komende verkiezingen en natuurlijk Geert Wilders. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Middag van twee uur dus dat debat in de Tweede Kamer... waar premier Rutte een verklaring zal afleggen. En daarna het debat over de verkiezingsdatum. En misschien ook wel over een mogelijke nieuwe coalitie... die zich aandient om toch nog iets voor elkaar te krijgen richting Brussel... waar Nederland strikt genomen over uh, in een dag of zes een begroting hoort in te leveren. Kees Boonman, politiek analist van Eén Vandaag... en presentator van Trost Kamerbreed. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst eens even over die KoenDus coalitie Dat zijn die partijen GroenLinks, de ChristenUnie en D66, die zouden het kabinet wel willen helpen... bij het maken van een begroting... zodat wij toch aan de gang kunnen blijven gaan in Brussel... Waarom valt dat kabinet dan als er een werkbare meerderheid is voor een begroting? Nou, ik denk dat dat vandaag ook wel uh, een interessante vraag zal worden... of liever gezegd duidelijk zal worden tijdens het debat in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer is per het hoogste orgaan. En als er in de Tweede Kamer plots toch een meerderheid is voor bepaalde plannen... dan kan de regering gewoon regeren. En dan zou je inderdaad je kunnen afvragen... ja, dat ontslag is weliswaar ingediend. De koningin uh, houdt dat formeel, zo gaat dat nou eenmaal, in beraad. En zeker in deze tijd waarin diezelfde Tweede Kamer heeft gevraagd aan de koningin... of liever gezegd heeft bepaald over de koningin... dat de koningin ten aanzien van kabinetsformaties en het vormen van een regering... een beetje op de achtergrond moet blijven. Zou het zomaar eens kunnen zijn, en echt ik verzin het... maar het kan uh, dat er eigenlijk dan geen reden is om dat ontslag al per ingang van morgen of van vanavond in te laten gaan. Ja, dus, dus dan dat... zou Hare Majesteit kunnen zeggen... Uh, luister eens even, die verkiezingen die komen wel ergens in het najaar... Uh, en tot die tijd blijft dit kabinet gewoon missionair... houd ik het ontslag aan, maar verleen ik het niet... zodat wij in ieder geval een begroting kunnen indienen. En dan zou dit kabinet gewoon zo, zo zijn... zoals premier Rutte dat uh, eigenlijk zo vaak al heeft gezegd... Uh, gewoon een minderheidskabinet zijn. En dan is er dus geen reden om per direct het ontslag te aanvaarden. Nee, maar ik denk dat dat nog wel heel wat discussie zal veroorzaken... als dat zomaar zo zou gaan. Want er zijn natuurlijk een aantal partijen die gewoon vinden uh, weg te Je hebt ontslag aangeboden, onmachtig en, uh, en klaar. Dus ik ben inderdaad heel benieuwd met jou en met de luisteraars, denk ik... Uh, hoe dat vanmiddag gaat verlopen. Maar nogmaals, het land moet bestuurd worden. Als er een meerderheid is in de Tweede Kamer voor plannen die de regering wil of, zo de Kamer vindt, moet uitvoeren... Ja. Ja, dan is er natuurlijk geen reden om uh, naar het UWV te gaan. <laughs> Jij zit in Den Haag. Als je daar het pandemonium gisteren uh, in kaart brengt dan zijn er heel veel partijen die opeens alles controversieel willen verklaren. Met andere woorden, er mag niks meer worden besloten, er mag niet meer worden geregeerd. Anderen zeggen, er moeten zo snel mogelijk verkiezingen komen. Anderen zeggen, dat kan helemaal niet, want er kunnen kleine partijen niet meedoen. Doe het nou in september. Um, en in de tussentijd uh, begint natuurlijk de tijd begrotingstechnisch heel erg te dringen. Hebben ze daar niet in de gaten dat wij volgende week stukken moeten inleveren in Brussel? Nou, het is misschien een beetje pedant als waarnemer dat uh, te zeggen. Maar ik kreeg aan het eind van de dag of liever gezegd... aan het eind van de avond de indruk dat uh, dit, uh, deze enclave zo met zichzelf bezig is... en totaal niet in de gaten heeft... dat er buiten het Binnenhof een hele andere werkelijkheid bestaat. Een werkelijkheid waar die Tweede Kamer blijkbaar niet over schijnt te willen praten. Het ontbrak er nog maar aan dat gisteravond het nieuwsbericht verspreid werd... dat het hele parlement controversieel zou worden verklaard. En daarmee probeer ik niet uh, cynisch te zijn uh, of sarcastisch. Ik vraag me natuurlijk uh, met vele anderen wel af... Van, ja, weet iedereen wel wat de situatie is? Weet iedereen ook dat er een druk op ligt om maatregelen te nemen? En ja, uh, alleen maar bakkeleien over de verkiezingsdatum... en over wat wel of niet controversieel is. Er moet gewoon uh, geregeerd worden, er moet iets gebeuren. En uh, ja, verkiezingen zo snel als mogelijk lijkt me het meest voor de hand liggen. Maar al dat gehannes in, uh, in een kamertje samen met alle fractievoorzitters... onder voorzitterschap van de Tweede Kamervoorzitter, mevrouw Verbeet... ze hebben twee keer vergaderd gisteren... dat ging toch tamelijk uh, onaangenaam, natuurlijk wel fatsoenlijk, op niveau... Um, maar men was het vooral eens over het feit dat men het met elkaar heel erg oneens is. En intussen gaan die financiële markten reageren... en loopt de rente op die wij moeten betalen vandaag... bij het afsluiten van een nieuwe leningen voor onze staatsschuld. Ja. Uh, dus en dat... iedere dag dat er geen begroting is... iedere dag dat het vertrouwen in die financiële markt... of bij die financiële markten niet wordt hersteld... Uh, gaat die rente oplopen, hoor ik van analisten. Ja, maar ik denk ook dat wij ons allemaal... zo is het ook alweer... niet helemaal gek moeten laten maken... door die financiële markten. Er zijn natuurlijk wel feiten die uh, onweerlegbaar zijn. Maar uh, door de snelheid, de omloopsnelheid van, uh, van het nieuws... die extreem hoog is... Uh, lijkt iedereen zo langzamerhand helemaal wild te zijn geworden. Het is natuurlijk wel... Zo dat er vooral op Nederland wordt gelet omdat wij de founding father zijn mede uh, van de Europese Unie. Wij zijn mede de bedenker van uh, de euro. Wij zijn, uh, de... En van het Stabiliteitspact. Wij hebben de strenge regels altijd omarmd... en altijd naar anderen gewezen dat als daar niet zou worden nageleefd... die strenge begrotingsregels, ja. dan moet je eigenlijk maar ophoepelen. Want zover uit de Europese Unie, want zover was op een gegeven moment... bijna de discussie de afgelopen maanden als het over Griekenland ging. Ja. Dus ja, er wordt heel erg op gelet. En net een, een studio naast ons... Uh, zat een, uh, een collega die geïnterviewd werd door uh, BBC 4 Today-programma... dat is het meest beroemde actualiteitenprogramma in Engeland... en daar lag ook de vraag uh, op tafel... wat zijn ze daar bij jullie allemaal aan het doen... en hoe kan het dat Nederland zo in zo'n chaos is beland... terwijl zij altijd zo streng waren in Europa... en er nou zelf een, uh, een rommeltje van maken. Ten meer, daar. ik gisteren in het NOS-journaal zag... Uh, dat uh, de uh, Europese Commissie bij monden van haar woordvoerder... Niet weten dat er voor Nederland gewoon geen uitzonderingspositie is. De stukken moeten binnen zijn, punt uit, en anders dreigen de boetes. Ja, die stukken moeten binnen zijn. Het is natuurlijk wel zo dat er al heel veel stukken binnen zijn. Maar het complete pakket moet uh, op tafel liggen. En het belangrijkste, dat is inderdaad waar. De rol van de Tweede Kamer moet je niet onderschatten. Want uh, denk nog maar eens aan de discussies over Griekenland. Het was het wachten op, zou het parlement, het Griekse parlement... die strenge bezuinigingsmaatregelen ac accepteren, ja of nee. Ja. En toen dat eenmaal door het parlement was, stond het er ook. Nou, zo zal dat hier ook moeten, verkiezingen of geen verkiezingen. En straks weer een nieuwe regering wel of niet, maakt het allemaal niet uit. Dit parlement zal heel snel moeten beslissen hoe dit land economisch verder wil. En ja. uh, dat zal aangeboden moeten worden aan Brussel. Nou ja, eerst dus de verkiezingsdatum, dat levert op zichzelf al een probleem op. Ja, dat is natuurlijk uh, eigenlijk een beetje raar. Hè. Laten we wel wezen, we leven in een uh, high technology society. Hè. Even laten zien dat ik over de grens kan spreken. We leven in een, uh, in een uh, samenleving waarbij de techniek zoveel kan... als je op het strand ligt uh, uh, bij Marbella. Dan kun je gewoon met je DigiD-cijfer je belastingaangifte invullen... Of de cijfers enigszins bijstellen. Je kan thuisbankieren op vakantie. En wij zitten dan te emmeren over een verkiezingsdatum. Dat de mensen misschien weg zijn. Dat er voetbal is. De Olympische Spelen, de Tour de France. Uh, vermoeid van vakantie terug. Dat is wel een beetje raar. Uh, nou ja, dat is ook omdat kleine partijen... natuurlijk mee moeten kunnen doen. Ja, nou ja, dat is misschien wel zo. Maar uh, je hebt de mogelijkheid... Uh, uh, en de tijd ook, uh, 40 dagen de tijd... om uh, uh, je aan te melden... en ja. een partij op te richten. Ja. Laten we wel wezen wie dat heel graag wil. Uh, en dat zijn meestal geen partijen... die onmiddellijk daarna aan coalitiebesprekingen meedoen. Dan is er echt nog uh, alle tijd. Dus ja. de lijst Kokkelman de lijst Boonman. Echt, we kunnen het morgen indienen. En we kunnen dan en ook in juni al meedoen. Was je het van plan? Uh, nee. Goed. Um, maar de vraag is, want die partijen, met name de VVD... schijnt toch een beetje aan twijfelen te zijn geraakt. Gisteren waren ze heel erg voor 27 juni. Uh, en uh, ik begreep gisteravond dat er wat twijfel was... om het misschien toch richting september te verplaatsen. Ja, ik denk gewoon dat ze het uh, niet durven. Uh, ik denk dat het vandaag wel duidelijk zal worden. Maar als er zoveel kritiek is in de samenleving... het is allemaal veel te snel. En de kiesraad die adviseert... Hè, dat is eigenlijk een college die verkiezingen organiseert. En er zitten allemaal wijze mensen... Mensen die weten precies hoe staatsrecht functioneert... en hoe je met een kiesstelsel om moet gaan. Ja. Als die uiteindelijk toch adviseren, doe dat nou maar niet... want het wordt een discussie op zichzelf... Ja. dan uh, kan ik me voorstellen dat het pas in september is. Inmiddels verschijnen in de kranten de eerste reconstructies... van dat zeven weken durende overleg daar in het Katshuis. Wat is jou tot slot het meest opgevallen? Wat het meest is opgevallen is dat uh, er een aantal partijen opeens zo goed weten... wat Geert Wilders allemaal gezegd heeft en verkeerd heeft gedaan... en hoe hij de boel bedonderd heeft. Dat vind ik echt fascinerend. Uh, terwijl uh, de afgelopen zeven weken er steeds, ook uh, door journalisten op alle zenders, is verkondigd. Er is een akkoord, er is bijna een akkoord. Het gaat allemaal prima, we hebben het allemaal geloofd. Al tenminste, niet iedereen heeft dat geloofd. Hm. Um, maar goed, velen hebben dat geloofd. Ja. Het ging allemaal goed met Geert Wilders. En er wordt op zo'n harde, opvallende uh, Koude en kille manier afscheid genomen van, uh, van de PVV en van Geert Wilders in het bijzonder. En daarbij ook nog maar even de uh, Telegraaf, die niet zo afkerig was van Geert Wilders. Um, dat dat uh, bijna uh, opvallend is. Het is echt een. een uh, ja, het woord een politieke moord is niet zo gepast tien jaar na Fortuin. Maar uh, als je het als metafoor zou gebruiken, um, uh, Wilders daar is echt afscheid van genomen en het is opeens heel stil rondom hem aan het worden. Kees Boman, politiek analist van 1Vandaag en presentator van Tros Kamerbreed. Aan het werk in Den Haag, want om twee uur is het debat. Dank je wel, Kees. Dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De staatsschuld loopt nu elke dag op met 90 miljoen euro. Is het mogelijk om zelf vrijwillig aan de staatskast te doneren? Dat is de vraag die we voorleggen aan bela uh, hoogleraar Belastingrecht... aan de Rijksuniversiteit in Groningen, Jan Bouwman. Jazeker, dat is uh, mogelijk. Uh, in het uh, verleden uh, schonken burgers uh, schilderijen aan de staat. Normaal is iemand die een schenking krijgt uh, schenkingsrechten verschuldigd. Maar omdat in dit geval de staat de schenking krijgt, hoeft de staat geen schenkingsrecht te betalen. Praktisch is dat eigenlijk ook wel, want anders zou de staat schenkingsrecht aan zichzelf moeten betalen. Nou, hetzelfde geldt voor bedragen in geld of voor andere uh, waardevolle voorwerpen. Het enige wat je dus eigenlijk nodig hebt om een bedrag aan de staat over te maken, is een bankrekeningnummer van de staat. En als je dat eenmaal hebt, kun je je schenking doen. En nou, als u vraagt natuurlijk, wat is dat bankrekeningnummer dan? Ik heb geen idee. Dat gaan we voor u uitzoeken. Morgen het antwoord. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... Nederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Venlo. Maria de Beers. In het kantoor van Fred Stevens. Uh, u heeft hier een aantal jaren geleden geprobeerd... om een afdeling op te zetten van de PVV in Venlo. Dat klopt. Uh, dus ik denk dat ik wel weet wat u heeft gestemd bij de laatste verkiezingen. En dat was uiteraard PVV, ja. Ja. En nu is het kabinet gevallen. Wilders stort ons land in de crisis, kopte de Telegraaf gisteren. Bent u daarmee eens? Nou, of Wilders hem nou gelijk in de crisis stort, dat weet ik niet. Kijk, we zitten in een crisis en uh, ze moeten samen proberen om eruit te komen. En als dat niet lukt, ja. Het is een beetje zwart om dan een man de zwarte Piet toe te schuiven. Dus dat uh, vind ik ook niet correct. Maar het kabinet is gevallen. Er komen nieuwe verkiezingen. Bent ja. u daar blij mee? Ik ben er van één kant wel blij mee, want uh, de manier waarop het kabinet nu met de bottenbel overal aangaat, daar uh, ben ik ook geen voorstander van. Dus dan, dan maar liever verkiezingen en kijken wat daaruit komt. Heeft u wel enig idee welke partij daar nu stem krijgt. Ik neig heel sterk naar de SP en dat is niet omdat ik de PVV uh, niet meer ondersteun, maar ik denk dat ze toch in de oppositie belanden. En dan zie ik mijn stem liever gaan naar een partij die wel wat gaat... Uh, regelen in Den Haag als een uh, partij waarvan ik bijna zeker weet... dat ze in de oppositie belanden. Nou, was de PVV hier bij de laatste verkiezingen erg groot. 30% van de kiezers koos voor de PVV. Mm -hmm. uh, denkt u dat er veel mensen zijn zoals u? Dat weet ik niet. Dat moet ieder voor zich uitmaken. Ik zie het in mijn eigen omgeving wel. En als mensen mij dan naar vragen, geef ik daar ook mijn mening over. Kijk, Het programma van PVV en SP ligt niet zo heel ver uit elkaar... op een aantal extreme zaken na... En als je met je stem iets wil bereiken in Den Haag... dan kun je toch beter uh, de kant uitgaan van SP nu. Ga ik eventjes naar uh, Ruud Stikkelbroek, hoofddirecteur hier van Omroep Venlo. Leeft het onderwerp uh, verkiezingen, kabinetsval hier... Ja, ik denk net zoals in uh, ieder ander deel van uh, Nederland uh, leeft het wel. Uh, maar ik denk dat je bedoelt, leeft het hier extra? Uh, omdat uh, Geert, Geert Wilders toch een uh, venlo -naar is. Ik denk dat dat op zich wel, wel meevalt. Ook omdat uh, ja, Wilders niet, niet heel uh, vaak een velo is. Hij heeft hier wel familie wonen. Uh, maar ja, ik denk dat de, de invloed van politici die nog in de gemeente wonen... bijvoorbeeld uh, Gerkomas, Komers, een CDA, die woont hier ook nog. Die zit in de Tweede Kamer. Ik denk dat die mensen uh, veel meer voor de gemeente nog betekenen als Geert Wilders. Geert Wilders is gewoon een landelijke politicus uh, die we hier ook niet zo vaak meer zien. Dus ik denk dat dat effect ook wel langzaam maar zeker een beetje afneemt. Dus geen 30% meer bij de volgende verkiezingen? Geen idee. Uh, ik denk dat het een landelijke. Als, nu zeg je, zie je dat het een landelijke trend zou zijn dat er minder op de PV gestemd wordt. Als je naar de peiling kijkt, ik denk ik ook dat dat hier zo is. Ik denk wel dat het idee van uh, dat is terrein van ons, dat is er eentje van ons, dat dat wel nog leeft. Dus het zal altijd wel ietsjes meer dan het landelijke gemiddelde zijn, uh, schat ik hier. Maar nou heb ik begrepen dat Jolande Sapper ook eentje van Venlo is. Ja, maar daar, daarvoor geldt eigenlijk precies hetzelfde. Dat gaat ook nog veel verder terug. Ze hebben volgens mij zelf nog bij elkaar op, op school gezeten. Of in ieder geval op dezelfde school gezeten. Uh, ja, we weten hier dat ze, dat ze hier vandaan komt. Maar om dan te zeggen dat ze hier nog echt invloed heeft. Dat gaat denk ik veel te ver. Ja, want uh, we spraken elkaar al even eerder aan de telefoon... en uh, toen zei u van... Uh, ja, uh, iedereen komt altijd maar weer uh, naar Venlo toe... alsof wij hier uh, de enige PVV-gemeente zijn in Nederland. Ja, als er echt iets zo groots rondom de PVV gebeurt... dan is het uh, altijd afwachten dat de landelijke media naar Venlo komen. Ik snap ook wel waar het vandaan komt... alleen ik denk dat het zo langzamerhand ook niet meer heel erg terecht is... om altijd maar hier te komen. Ik denk dat je bijvoorbeeld in andere delen van Nederland... is het stempercentage PVV nog veel hoger... Dus misschien is het nog veel interessanter om daar eens te gaan kijken. Hier speelt het nog een klein beetje mee van. dit is een jongen van ons. Uh, maar voor de rest denk ik dat er niet echt heel erg veel reden is... om altijd maar weer naar Venlo toe te komen. Nou, vandaag was die reden er in ieder geval wel. En ik vrees dat het niet de laatste keer was. Want de verkiezingen, die komen er weer aan. Bijdrage was dat van Marielle Beers. Straks, vandaag beslist Europa of Hongarije een lening krijgt. Majest. 3, 2... One, go! Deze dag, 1961. Dit jaar zal het verengat tussen Walgeren en noord beveland door de eerste grote deltadam worden afgesloten. Het gat is nu nog enkele honderden meters breed. En de vissersschepen van veren varen er nog vrij doorheen. Maar deze dag in 1961 is dat voorgoed voorbij... omdat er door de deltawerken een dam in het Veerse gat werd geplaatst. Die, uh, dat Veerse gat... Die dam, moet ik zeggen, werd gebouwd om delen van Walcheren, Noordbeverland en Zuidbeverland tegen een mogelijke nieuwe ramp te beschermen. Rieners Platschoren was destijds verantwoordelijk voor de Nederlandse cement- en betonindustrie en deed goede zaken. We hebben toen in die industrie, beton- en cementindustrie, jarenlang kunnen draaien natuurlijk, volledig op die delta werken. Tussen de dijkhoofden die van de beide eilandoevers af zijn opgebouwd, zullen zeven reusachtige kessons worden geplaatst die in de omgeving van Veren in een speciaal aangelegd poldertje werden gebouwd. De betonnen gevaagden, die elk 45 meter lang, 20 meter breed en 20 meter hoog zijn... zullen één voor één naar het Verengat worden gesteept. Het Veerse gat was de eerste zeearm die afgesloten was. Dat is goed gelukt. Voor de afsluiting van deze zeearm, waarin een zeer sterke eb- en vloedstroom beweegt... heeft Waterstaat een geheel nieuw type caisson ontworpen. Maar het heeft natuurlijk enorme gevolgen gehad, aanvankelijk voor de visserij. De vloot die lag in Veren, met, eh, die werd bemond met mensen uit Aard Muiden... En die gist op de Noordzee, dat was hun middel van bestaan... die kon daar niet meer naar de Noordzee. Die zijn toen verplaatst naar de Oosterschelde, naar Kolinsplaat. En dat is uh, natuurlijk met heel veel uh, problemen gepaard gegaan. Grotere gevolgen was dat het Veerse Meer ging ontstaan. Maar van de geleerden toen hadden bekeken dat dat zoet water zou moeten worden. Maar dat is nooit gebeurd. Het werd brakwater, wat nooit zoet werd met enorme gevolgen voor de natuur. Bovenop de kolos, die 62 meter lang, 20 meter breed en 19 meter hoog is, staan mannen van waterstaat onafgebroken in contact met de kapiteins van de sleeborden. En dat is wel nodig ook, want het water is ruw. We vinden ja, over ecologie pas in de 70e jaren nadenken. Dat heeft ertoe geleid dat we nu een aantal jaren geleden bewust weer een doorgang hebben gemaakt in die binnendijk naar Schelde. zodat weer uh, met iedere vloed... Zoutwater het Veerse Meer in kan. En dat is zich nu geweldig aan het herstellen. Dus we hebben in een periode van zeg maar een, uh, een kleine 50 jaar enorm veel geleerd hoe het niet moet en hoe het nu wel moet gebeuren. Geen niet, dat het Veerse Meer het begin was van de verbinding van de eilanden met elkaar. Eilanden die altijd los van elkaar uh, met bootjes alleen bereikbaar waren, kregen nu vaste verbindingen en dat is een geweldige economische impuls gegeven. Maar ja, die schaduwzijden, die zijn later gekomen. In de komende dagen zullen op dezelfde wijze de zes andere kassons worden geplaatst en dan zal de sluiting van het Verengat een feit zijn geworden. De plaatsing van de Verenstadam deze dag in 1961. Well, in a garbage can And that's what you look like to me And what I see is a pity You better close your face and stay brave enough And I'll show you what a real woman is since you think you're hot stuff You'll bite off more than you can chew If you get too cute or witty You better move your feet If you don't want to eat a meal that's called Fizz City If you don't wanna go to Fizz City You better detour Angel Fist City. Het is 7 minuten voor 10 uur. luistert naar de Caro op Radio 1. De Hongaarse premier Victor Orban hoort vandaag... of de onderhandelingen starten over een Europese lening van ongeveer 20 miljard euro. En dat geld is hard nodig, want het gaat namelijk slecht met de Hongaarse economie. Maar de premier is terughoudend omdat de regels die verbonden zijn aan dat geld hem niet aanstaan. Henk Hiers, correspondent in Hongarije. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is geven en nemen, hè, zou ik zeggen. Ja, uh, nou ja, kijk, het probleem is natuurlijk dat, dat uh, Hongarije niet aan de eisen voldoet. Althans aan een groot deel van de eisen die de commissie stelt om, uh, om die gesprekken überhaupt te kunnen beginnen. Sterker nog, premier Orbán zei gisteren zelf in Brussel uh, dat de EU die voorwaarden ook maar gewoon moet laten vallen omdat ze niet eerlijk zijn. Ja, wat kun je dan doen? Barroso kan dus zeggen, nee, hey, we houden eraan vast en, en dan heb je een probleem. Of die kan zeggen, en die geluiden zijn er toch ook wel in Brussel... misschien moeten we die onderhandelingen over die lening maar starten... en dan kijken of we in die onderhandelingen de Hongaarse regering... misschien nog tot, tot veranderingen op andere punten ja, kunnen maar brengen. Maar wat eruit zijn... komt is volstrekt onduidelijk. Ja, maar deze meneer Orban heeft in het verleden aangegeven... dat uh, je kunt met hem onderhandelen wat je wil, maar uiteindelijk blijft hij bij zijn standpunt, toch? Ja, dat is tot nu toe in ieder geval wel het geval. Ja. Uh, dus hij heeft echt twee gezichten. Hij is in, in, in Brussel gisteren was hij weer heel erg compromisbereid. Net als een paar maanden geleden zei. Nee, we doen alles om, om, om het eens te worden en er is geen enkel probleem. Ja. Maar zodra hij dan weer thuis is, dan komt er weer allerlei oorlogstalen uit. Van we zijn geen kolonie en, en Brussel dicteert hier de wet niet. En dus het is altijd die twee gezichten steeds weer. Ja, dat is wel van een tamelijk grote arrogantie voor een land dat heel veel geld nodig heeft. Ja, maar tegelijkertijd uh, werkt het tot nu toe wel. Kijk, hij, toen hij vier maanden geleden zei... we zijn compromisbereid en we komen er wel snel uit... kwamen de financiële markten tot rust, de rente ging naar beneden... en er kwam weer financiële ruimte voor Hongarije. En zolang dat gevoel op de financiële markten maar blijft heersen... Kan Hongarije voort zoals het nu gaat? Ja. Uh, de vraag is hoe lang de financiële markten dat doen. Want die beginnen nu wel erg ongerust te worden. Uh, dat merk je uh, aan alles. En die geloven er ook eigenlijk niet meer in. Zie je ook in de enquêtes uh, dat Orbán überhaupt nog zo'n lening wil... Uh, ja, en daar komt dus een moment dat ze zeggen... nou ja, oké, okay, dan niet. En dan, dan, dan krijg je dat hele probleem van de rente die gaat stijgen... en, en de, voorrent, de koers van de voorrind die dalen. dat krijg je dan weer opnieuw. Met andere woorden, als wij denken dat we hier in de problemen zitten... dan is het in Hongarije nog wel een stuk erger. Het kan in Hongarije heel makkelijk heel snel een stuk erger worden. Ja. Uh, met name door die, door die financiële... Door, omdat ze enorm grote schulden hebben in euro's bovendien... Dus, en in Zwitserse franken. Dus ze moeten heel veel geld terugbetalen... Maar Orbán manoeuvreert uh, al maandenlang en, en daar komt hij tot nu toe mee weg. Ja, maar goed, als je naar een bank gaat voor een lening, dan uh, heb je je toch ook te houden aan de regels van die bank. Dan kun je nog wel een beetje onderhandelen. Maar als de bank zegt regels zijn regels, dan krijg je het geld niet. Dus waarom zou dat dan voor meneer Orbán in Brussel anders zijn? Nou, omdat we het hier niet alleen over financiële regels en voorwaarden hebben, maar ook over politieke. En daar zit het grote probleem. Orbán wil wel voldoen aan de financiële en economische regels, maar niet aan al die politieke voorwaarden die er inmiddels ook gesteld worden, omdat veel mensen in Europa vinden, dat hij de democratie aan het ondermijnen is. Nou, daar... op. Die voorwaarden, daar zegt Orbán, dat is onze zaak. Daar kunnen we over debatteren, maar dat mag geen voorwaarde zijn voor een lening. Goed, afwachten dus wat uh, José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, gaat doen in die onderhandelingen met de Hongaarse premier. Ik dank je wel, Henk Heers, vanuit Hongarije. Straks, dames en heren, Europese discriminatiewetgeving schiet tekort. En de Piratenpartij gaat meedoen aan de verkiezingen. Tenminste als ze in september worden gehouden, want anders komen ze veel te vroeg. Zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland bij de KRO. Blijf bij ons. We waren zo goed als klaar. En dan is het natuurlijk vreemd dat het in die partij... op het allerlaatste moment uiteindelijk aan politieke wil ontbrak. En dan kwam ze ook terug met de boodschap. Ik krijg dit niet door mijn fractie. Maar wat niet kan, kan niet. En dan houdt het op. Verkiezingen. Ik denk dat de kiezers moeten zo snel mogelijk verkiezingen uit. Dat betekent in ieder geval dat Nederland een nieuwe start kan maken. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. We geven het door aan elkaar. Iedereen. Ieder jaar opnieuw. We koesteren het.